11 uur, Jo met het NOS-journaal. Vicepremier en minister van Sociale Zaken Asscher... sluit nieuwe extra bezuinigingen op de sociale zekerheid niet uit. In de Telegraaf noemt hij het goedkoop om hier en nu te zeggen... nee hoor, geen cent eraf, we zullen doen wat nodig is. Asscher is daarmee de eerste minister die zich uitlaat... over de mogelijkheid van extra bezuinigingen in de komende jaren. Tien dagen geleden zei minister Dijsselbloem van Financiën nog... dat hij niet wil speculeren over de vraag... of volgend jaar of in 2014 aanvullende maatregelen nodig zijn. In Rome is alles in gereedheid gebracht... voor een ingrijpende opknapbeurt voor het Colosseum... een van de grootste trekpleisters van de Italiaanse hoofdstad. Het Amfitheater, dat stamt uit de eerste eeuw na Christus... staat tot zeker in 2014 in de stijgers. De restauratie gaat 26 miljoen euro kosten... Dat geld is bijeengebracht door particulieren. De Italiaanse overheid zegt door de economische crisis... geen geld te hebben voor de restauratie van het Colosseum. Een man van 30 is vanochtend vroeg in Den Haag in zijn buik geschoten. De politie heeft een 37-jarige hagenaar opgepakt in verband met de schietpartij. Die was op het spuig gezien met een vuurwapen. Bij de aanhouding van de verdachte loste een agent een schot... omdat de man weigerde te blijven staan. Het slachtoffer lag ook op het spuig. Over de aanleiding van de schietpartij kan de politie nog niets zeggen. Personeel in jeugdgevangenissen heeft naar eigen zeggen... steeds vaker te maken met geweld. Dat blijkt uit een werkbelevingsonderzoek. 45 van de medewerkers van de jeugdgevangenissen... is het afgelopen jaar geconfronteerd geweest met fysiek geweld. In 2007 was dat ruim 30 Daarnaast heeft 62 van het personeel te maken gehad... met verbaal geweld. Het onderzoek is uitgevoerd door het WODC... het onderzoeksinstituut van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het weer droog en af en toe wat zon. Met 10 tot 12 graden is het aan de zachte kant. Morgen wisselend bewolkt en kans op wat buien. Het wordt dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. Na een ongeluk op de A12 Den Haag richting Utrecht... staat er een file tussen Woerden en de Meren van 3 kilometer. Maar de weg is weer vrij. Dit is Radio 1, Tros Kamerbreed: Presentatie Margriet Romans. Goedemorgen, de laatste zaterdag van het jaar en natuurlijk blikken wij vandaag terug, maar we kijken ook vooruit. Zonder Kees Booman vandaag, maar met drie politici aan tafel voor wie dit jaar wel een heel bijzonder jaar was. Meili Vos is hier, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid en dat betekende een terugkeer voor u, want ja. u was eerder Kamerlid in de periode Bos-Balken en daarna even weg geweest na de verkiezingen van september teruggekeerd. Welkom, Barje Matlener. In de Tweede Kamer voor de, partij, voor de PVV onderhandelde in de tijd met Geert Wilders samen voor het gedoogkabinet. Zat daarna voor uw partij in het uh, Europees Parlement. Ook weer teruggekeerd in Den Haag. Goedemorgen. Inderdaad, goedemorgen. Fijn dat u bij ons bent. En Mark Verheijen is bij ons voor de VVD-politicus in Limburg. Wethouder geweest in Venlo. Gedeputeerde, vicevoorzitter ook even van de VVD. En als hoogste nieuwkomer voor de VVD in de Tweede Kamer. Nieuw dus. Welkom. Ja, dank u wel. Welkom bij ons aan tafel. We gaan praten over het afgelopen jaar. En natuurlijk ook over de politieke toekomst. Maar we kijken zoals altijd eerst eventjes in de ochtendkranten. En meneer Verheijen, dan begin ik bij u. Heel groot verhaal over... Uh, uw politiek leider, premier Rutte, in de Volkskrant vandaag. En in dit verhaal wordt de balans opgemaakt. Hij won de verkiezingen met de grootste zegen ooit die zijn partij haalde. Maar hij verloor de formatie, zegt de Volkskrant. Het regeerakkoord moest al heel snel worden opengebroken... vanwege het zogeheten premieoproer. Dat was het protest tegen de inkomensafhankelijke zorgpremie. Ook protest vanuit uw eigen partij. Inmiddels is het stof daarover ja, zeg maar neergedaald. Binnen uw partij wordt daar vast en zeker nog wel over doorgepraat. Heeft u inmiddels al een begin van een analyse gemaakt. hoe dit heeft kunnen gebeuren. en ook misschien wel hoe dat in de toekomst zou kunnen worden voorkomen? Um, nou, dat dat een hele lastige tijd is geweest. dat, uh, dat is voor iedereen duidelijk. Overigens, uh, wat u net zegt. Uh, de. Um, formatie verloren, daar ben ik ook niet mee eens. We hebben 130 maatregelen in dat regeerakkoord. Eentje leidde tot heel veel uh, oproer. Ja. Maar de andere maatregelen zijn niet altijd leuke maatregelen, maar wel heel veel maatregelen waarvan wij echt overtuigd zijn dat ze nodig zijn, uh, dat ze ook echt uit de VVD-koker komen omdat ja, ze het sterker maken. Gaat, he. Dat wat niet goed gaat, ja. komt even onder het vergrootglas. Ja. En dit oproer was ook wel dermate ernstig dat het regeerakkoord ervoor moest worden opengebroken. Ja, en volgens mij hebben we er allemaal ook heel veel van geleerd van hoe dat nou gaat, hoe die, hoe die dynamiek nou, uh, nou gaat in zo'n uh, zo'n weken. En uh, ook nadenkend, en dat moet je niet volgens mij van de ene op de, op de andere dag doen, maar nadenkend hoe kun je dat nou in de toekomst voorkomen? Hoe kun je nou in ja. die procedure Dus wat met die analyse inbrengt. bent u bezig? Ja, volgens mij zijn we er als partij mee bezig. We moeten er ook niet te lang bij stilstaan. We hebben gewoon een land uh, te regeren met z'n allen. Dus ook Ja, maar ook laten we verder. er van, vandaag toch even bij stilstaan, want we hebben het er nou over. Ja, we, we hebben een congres gehad. Daar heeft het congres ook gezegd van, nou, kijk nou eens hoe je uh, in het vervolg bij dit soort formaties uh, bijvoorbeeld de leden beter betrekt. En ik ben daar zelf ook wel voorstander van. Ik ben, uh, nou, zoals u net al zei, vijf jaar ook vicevoorzitter... en tijdens je waarnemend partijvoorzitter geweest... Uh, ook verantwoordelijk geweest voor het debat in de partij. En ik denk, als je nu kijkt naar uh, hoe dat nou gegaan is... denk ik, dat was VVD ook toe zijn om na zo'n formatie, net als andere partijen hebben... net als bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid... een congres of een bijeenkomst te organiseren met leden. Uh, niet dat zij moeten instemmen. Dat is echt gewoon uiteindelijk aan de Kamerfractie. Maar wel dat je dat bespreekt met leden. Dat ze eventueel adviezen kunnen geven. Ik denk dat dat uh, helpt. Helpt voor het draagvlak naar de toekomst. Maar ook helpt ook al aan de onderhandelingstafel. Ja, als je dat je toch voortdurend denkt uh, straks dat congres... Uh, kan ik dit verantwoorden bij mijn leden. Ja. Dus ik denk dat we daar wel uh, ook aan toe zijn als ja, dus VVD. voortaan toch maar of aan het congres of aan welke bijeenkomst daar dan ook voor georganiseerd wordt voorleggen. Dat is wel echt wat nu fout is gegaan, vindt u? Nou, ik, ik denk niet zozeer dat het fout is gegaan. Ik denk wel dat uh, zoiets uh, een veiligheidsklep vormt, waardoor je in de toekomst, zowel ook aan tafel, ook aan de onderhandelingstafel kan het je ook helpen. Je kunt ook zeggen van ja, maar ik moet het ook nog uh, langs mijn congres uh, laten gaan. Waarmee je misschien de onderhandelingen scherper maakt? Je maakt de onderhandelingen daar scherper, mee. je ziet dat alle andere partijen... ja, de PVV heeft geen partij, maar de andere partijen... die hebben dit soort congressen ook. Het maakt ze, denk ik, scherper aan tafel. Ja. Je bent ook meer van bewust van uh, die macht van de leden. En ook naar de toekomst, want uh, bijvoorbeeld... Uh, Diederik Samson heeft ook veel moeilijke maatregelen moeten slikken. Uh, maar hij kan straks ook tegen zijn achterban zeggen van... ja, maar dames en heren, in het licht van het geheel in het evenwicht van het hele pakket... hebben jullie toen met overweldigende meerderheid jaar gezegd, ja gezegd... Dat de steun dat zou helpt groter ook, kunnen zijn. Ja, Tof, dat helpt je ook in de periode zelf, denk ik... om af en toe weer te denken van... waarom deden we dat ook alweer? En het is een evenwichtig pakket. Ja, Het was wel ook een suggestie van de JOVD... Hè, de organisatie binnen uw partij. Die zeiden van, leg het nou voor. Laat ons meebeslissen. Toen hebben we u daar nog niet over gehoord? Nou, hij kwam uh, volgens mij uh, tijdens het congres van verschillende kanten. Het hoofdstuur heeft daar in principe ook uh, op gereageerd. Zo van, nou, we gaan dat de komende maanden eens bekijken. Volgens mij moet je er ook niet van de een op de andere dag allemaal nee. paniekmaatregelen nemen. En eh, ik moet zeggen, gewoon als ik er nu naar terugkijk... ik denk dat het gewoon verstandig is, dat was VVD ook... noem het maar even die democratiseringsslag intern... ook naar de leden, ook naar dat draagvlak in de partij... Eh, dat we die slag nu slaan. Ja, u bent er een voorstander van. Nog even één klein dingetje eh, verder. Uit dit grote eh, profiel van Mark Rutte in het verhaal wordt gesuggereerd... dat de premier er doorheen zou zitten, back af zou zijn. Daarom ook geen interviews geeft in deze laatste weken van het jaar... Wanneer zag u hem voor het laatst? Volgens mij was dat de dag voor, uh, uh, voor het kerstreces. Toen zag hij er nog monden, zoals we hem kennen, uh, uit. En natuurlijk, ik denk, als er iemand toe is... na zo'n jaar met veel onderhandelingen, zo'n campagne... als er iemand toe is even aan een kerstreces, is, uh, is het Mark Rutte. Maar ik denk dat hij er gewoon in januari, zoals we hem kennen, weer uh, staat. Vol goed moed en vooral met een heel goed verhaal ook naar de toekomst. Goed, er doorheen, dat is niet iets wat u, uh, wat u herkent. Volgens mij zijn dat geen termen. Nee, uh, maar goed, waar we zijn er hij... misschien allemaal wel een beetje doorheen. Hè? Zo uh, uh, van volgens mij er... was iedereen in Den Haag, als je even kijkt naar de wallen en naar de, de emoties. We hadden de krachten toe. niet meer <laughs> ja. Mevrouw Vos, ik kom ja. meteen bij u. Uh, voor uw verhaal uit Trouw vandaag. Uh, uh, de scheiding tussen werk en privé wordt steeds diffuser. Ja. Mensen gebruiken hun mobiel steeds vaker, ook voor hun werk. Uh, zitten te bellen, te mailen, ook in hun vrije tijd. En nou, waarschuwt de FC voor werkstress en pleit voor afspraken over gebruik van eigen tijd en werktijd. Wat ja. vindt u van die suggestie? Nou, ik kan me best voorstellen dat in sommige bedrijven dat heel nuttig kan zijn. Als ik gewoon kijk, ook, uh, het is heel vaak dat uh, mijn vriend en ik... S avonds om uh, 11 uur half twaalf tegenover elkaar zitten met die laptop en de telefoons... nog dan zitten te werken. Dat we zuchtend elkaar aankijken en zeggen... Waar zijn, hoe zijn we hier gekomen? Ja, ja, want u zit maar dan niet is... naar elkaar te bellen? Nee, het nee, nee, is uh, een, uh, nee. een heleboel andere mensen. Uh, maar goed, we hebben daar bewust voor gekozen. Hè. Dat hoort bij het baan als Kamerlid. Dat, dat weten mijn collega's ook dat het nooit ophoudt. En mijn vriend heeft ook een baan die nooit ophoudt. En in welk week zouden we. Ja? Um, uh, hey, we kiezen daarvoor en uh, ik, ik ben zelf in staat om eventjes de knop uit te zetten. Ik heb afgelopen week volgens mij nauwelijks getwitterd en gebeld. En ik neem dat kerstreces ook heel serieus. Maar ik kan mij voorstellen dat een ander bedrijf, en vooral als je. He, um, uh, andere arbeidsvoorwaarden hebt. Uh, het, het gaat vooral over uh, kenniswerken. Als jij gewoon uh, achter de kassa staat of uh, productiewerk doet... dan kan je ook echt wel de knop omzetten en ben je klaar. Uh, dat je er nou afspraken maakt. maar ik Zou, niet zou je daarvoor leiden, zijn? Nou, dat, er, dat er daadwerkelijk afspraken worden? Ja, maar dan echt worden. wel op bedrijfsniveau en cao-niveau. Want het is zo specifiek. En het heeft zo ontzettend te maken met functies en dergelijke. Dat moet je niet over heel Nederland uitrollen. Dat we weer met z'n allen van 9 tot 5 gaan werken. Want dat is nou precies waar ik mijn hele werkend leven... een beetje tegen gestreden heb. En misschien is het dat ook wel heel op. erg lastig... voor de groep waar u ook met ja. name voor opkomt. De ZZP'ers, de zelfstandig gezonde ja, personeel. Die zijn, zijn natuurlijk cao. vergroeid nee, met hun mobiel. Ja, nee, maar daarvoor voor, hangt voor hen, werk vaak af. Ja maar voor hen dat je de enorme opkomst van het aantal zzp heeft natuurlijk alles te maken met technologisering, dat het heel makkelijk is om je eigen bedrijf te starten. Nu je dus eigenlijk vaak met een laptop al genoeg hebt... een internetverbinding, je overal nergens kan werken... de, de belangrijkste reden voor de meeste ZZP'ers om te starten... is de vrijheid hè, om te werken hoe, waar, wanneer je wilt. En dan gaat het toch heel erg tegen je gevoel in... om dan ja. afspraken en als te als je, maken ja. over wanneer je wel en wanneer nee, je niet goed, zou mogen. Dat hoeft je als ZZP. Dat is een van de voordelen van ZZP'ers, of nadelen zoals je wilt... dat je geen CAO Onder de andere CAO valt... en dat je het allemaal zelf mag bepalen. En als je het niet tegen dan moet je, je gewoon eens dus, uh, jezelf afvragen... of je niet zelf eens ergens een, een, een grens moet trekken. Mm. Maar goed, Met name voor, dus voor zeg maar, de kennisarbeid... zou u er wel voor zijn om te kijken om daar uh, uh, afspraken over te ja, maken? Ja, maar goed, daar hoef je helemaal niet uh, landelijk wat afspraken over te maken. Uh, dat per is, sector? Nou, per bedrijf, denk ik. En, mm. en dat heeft ieder bedrijf en ieder ondernemingsraad heeft daar de vrijheid voor. Neem die, ik kan me voorstellen, juist in Hilversum dat dat ook wel speelt. Hè? Dus echt... Een kennissector, overigens zijn de meeste mensen die hier werken, tenminste heel veel mensen zijn ZZP'er, dus die uh, hebben helemaal niks te willen wat dat betreft. Ja. Maar uh, uh, al de tijdelijk medewerkers, die, uh, ik kan me voorstellen dat als jij een tijdelijk contract hebt en dat je elke keer weer op de WIP zit van wordt mijn contract verlengd, ik ga maar extra hard werken, dat die druk heel hoog kan worden. En dan dan zijn, uh, U ziet daar wel het risico van. Ja, zeker. Ja. En dan zijn afspraken zeker nuttig. Ja, Heel even toch naar Mark Verheijen. Want uw partij is natuurlijk een echte werkgeverspartij. Hè? En ook een, een partij van het MKB wordt ook heel erg hard gewerkt. Kunt u zich iets voorstellen bij afspraken daarover? Uh, niet, geen collectieve afspraken. Ik ben het wat dat betreft eens met mij, Lee. Je moet daar gewoon uh, gezond verstand... Per bedrijf, bij sommige bedrijven is het heel handig als werknemers altijd bereikbaar zijn. Maar daar moet ook iets tegenover staan. Maar dat kunnen werkgevers en werknemers heel goed samen afspreken. Geen landelijke afspraken. Ja. Meneer alleen nog even naar u. Afspraken over zoiets? U bent ook altijd bereikbaar, toch? Ja, ik zou daar ook terughoudend mee, mee willen zijn. Om, uh, al, ik zou ook niet weten hoe die afspraken moeten luiden. Het is soms ook heel erg handig dat je s'avonds nog even wat, uh, wat kan mailen. Het hoort maar... ook een beetje bij de moderne tijd misschien. Het hoort bij de moderne tijd. Ik zie ook wel de nadelen hoor, want ik zit samen soms ook wel eens dat ik denk, ja, moet je dit nou doen? Kan je dat niet even uh, tot nee, morgenochtend? Ik, <laughs> ik ben net getrouwd, hoor ik net. Ik ben net getrouwd. Ik wil je haar ook niet aandoen. Heb je ook wel iets anders te doen? Maar dan de dan werkstress uh, zie ik ook wel om mij heen. Uh, maar dat heeft ook bijvoorbeeld het uh, versoepeling van het ontslagrecht verhoogt ook weer de werkstress en al die belastingverhogingen. En de slechte economische situatie zorgt natuurlijk ook voor een hoop stress. Ze zijn geneigd om door te werken? Nou, als ik in de bouw kijk, uh, wat daar allemaal aan, aan, aan Polen en Oost-Europeanen rondloopt, die concurreren allemaal met... Uh, kijk, dat is dus echt een stressvolgende factor. En ja, mevrouw Vos, die heb ik daar toch niet echt uh, goede dingen over gezegd. Maar die mobielen ook allemaal, hè? die uh, zijn ook allemaal bezig met hun mobiele ja, telefoon. Die, Goed, die meneer, ook een beetje, Meneer, ja. meneer Matlene, voor u nog even een ander verhaal. In alle kranten staan vandaag natuurlijk de verhalen over het vuurwerk. Vorig jaar werd daar uh, ruim 65 miljoen euro aan uitgegeven. Ik vind het een heel bedrag, maar dat is kennelijk ieder jaar al zo'n beetje ongeveer hetzelfde. Nou Wil GroenLinks in Rotterdam een totaal vuurwerkverbod en wil dat het vuurwerk alleen nog maar door professionals kan worden afgestoken? Wat vindt u daarvan? Ja, ik en mijn partij zouden dat heel jammer vinden, want het is echt een volksfeest. Je kunt uh, zelf... Uh, nou, Ik zou het ook heel leuk vinden als ik laat de kinderen heb om met hen wat vuurpijlen af te steken. Dat, ik vind het een hele leuke traditie. Ik zie ook de nadelen. Ik zie ook dat, uh, dat het uh, vergald wordt door een aantal jongeren uh, die daar verkeerd mee omgaan, die verpesten het voor de rest. Die moeten ook hard aanpakken. Want uh, maar zoals GroenLinks voorstelt om het af te schaffen, dat zou ik ontzettend jammer vinden. Het daar is het niet zo leuk? Ik, nee, ik vind het heel gezellig. Ik zie er echt naar uit. Ik hou ook van vuurwerk. Nou ja, u zegt gezellig, maar er is een enorme geluidsoverlast. Er zijn ieder jaar slachtoffers. Er is een enorme schade. GroenLinks heeft ook een, een meldpunt ingesteld om die vuurwerkschade en vuurwerkoverlast te melden. Inmiddels zijn er al 35.000 klachten verzameld. Is dat niet ook een geluid waar u naar nou zou moeten luisteren? Nou, natuurlijk moeten we oog hebben voor overlast. Hè. Het moet ook aangepakt worden. En al die, uh, die relschoppertjes die daar echt... Uh, vuurwerk misbruiken, die moeten inderdaad uh, die moeten hard aangepakt worden. En ja, Nederland is niet het land van de harde aanpak en deze regering al helemaal niet. En zo'n dus... meldpunt heeft eigenlijk geen zin? 35.000? Nou ja, ik, uh, ik, het zou zeker zin kunnen hebben. Um, uh, maar het gaat natuurlijk wel om de overlast aanpakken... en, en niet het vuurwerk afschaffen wat GroenLinks hiermee wil bereiken. Uh, dat vind ik echt veel te ver gaan. Overigens, ons meldpunt uh, stopt. De Europese zakkenvullers had meer dan 90.000. Um, uh, en het Polen meldpunt was er ook nog. He, ja, we, maar dat ook... ging vooral over het meldpunt zelf, geloof ik ook. De klachten die bij dat meldpunt binnenkwamen. Ja, we <laughs> hebben uh, op het meldpunt, het, het meldpunt uh, overlast uh, Midden-Oost-Europeaan hebben we. Ik dacht een 25.000 goede reacties ja, gehad. Gebeurt er ook nog iets met die klachten? Want... Ja, we hebben, we hebben dat aangeboden aan de regering. En uh, we hopen inderdaad uh, dat er meer oog komt voor de nadelen van al die Oost-Europeanen die hier komen werken. We hebben het net over die werkstress gehad. Maar als ik kijk naar die stijgende werkloosheid. Als ik zie op de bouw en in de transportsector. Ik kom zelf uit Rotterdam met een hoop transportmensen uh, om me heen. Uh, ja, die mensen die vrezen voor hun baan. Het ontslagrecht wordt versoepeld. Ja, we gaan het de zo oudere nog... werknemers worden eruit gegooid en een goedkope uh, pol in dienst genomen. We gaan Kijk, het zo nogal hebben, hebben over de economische situatie natuurlijk. Maar u zegt wel met de resultaten van zo'n meldpunt gebeurt wel iets. Mevrouw Vos, u nog even over dat vuurwerk. Zou u daarvoor zijn afschaffen en alleen nog maar door professionals laten afsteken? Nee, ook al vind ik het echt ontzettende takken, vind ik het heel vervelend, vind ik het echt ook verbazend dat er zoveel miljoenen doorheen gaan elk, uh, elk jaar. 62 miljoen, wij ja, vonden het ik, nogal geld. Nou, het schijnt dit jaar op te lopen tot 80 miljoen. En ik denk, potverdorie, we zitten in een crisis, dan uh, kan je dat geld. Maar blijkbaar is dat toch voor zoveel mensen zo belangrijk dat ze dat willen, willen doen. Nee, ik ben niet, niet uh, voor een totaalverbod... Um, uh, maar uh, ik mag me er wel over blijven verbazen. Ja, Mark Verheijen tot slot. Gaat ik... u vuurwerk kopen? Nee, helemaal niet. Ik heb er niks mee, maar ook helemaal niks met het verbieden. Uh, je moet de overlast aanpakken. Mensen die nu al, vandaag al beginnen weer met het overal afsteken. Uh, dat moet je hard aanpakken. Maar niet die mensen die er echt plezier aan beleven. Ja, uh, en... en... En dan nog even dat bedrag, 65 miljoen? De crisis valt wel mee, zou je uh, denken. We zeggen ook heel veel, Mensen hebben ook nog heel veel spaargeld overal zitten. We zeggen altijd, mensen moeten de economie stimuleren... door geld uit te geven. Achter zijn nuttige dingen misschien om geld uit, aan uit te geven. Maar uh, mensen consumeren in ieder geval... of ze nou een oliebol doen of een vuurwerk. Uh, vuurwerk laten we maar... een, er zijn wat detailhandelaren die, uh, nou, die op dit moment goede zaken... misschien dat wat ja. verliezen van het hele jaar. Dat, dat gun ik ze dan ook van harte. Maar ik blijf het blijft ontzettend herrie vinden. Okay. Ja. Hier laten we het bij, voor wat de kranten van hoor. Wat het betreft. Tros Radio 1. Den Haag is met recess en daarom hebben we deze week ook geen weekoverzicht. We praten dus gewoon meteen door. VVD'er Mark Verheijen zit bij ons aan tafel, kwam dit jaar nieuw in de Kamer. Meili Vos van de Partij van de Arbeid, eerder Kamerlid. Eventjes uit de politiek verdwenen sinds de laatste verkiezingen weer terug. En Barry Matlener van de PVV, eerst tweede Kamerlid geweest. Daarna in Brussel en ook weer teruggekeerd in Den Haag. We gaan maar eerst even kijken uh, ja, op uw persoonlijke belevenissen uh, dit jaar. Mevrouw Vos, na een onderbreking van twee jaar terug in Den Haag... Wat was nou uh, ja, uw grootste politieke verandering dit jaar? Misschien wel uw terugkeer? Ja, nou ja dat, dat was het inderdaad. Ik, toen, ik, toen ik stopte met het Kamerlidmaatschap in 2010... wist ik, uh, ik kom terug, I'll be back. Ik had een boekje geschreven. De laatste zin van het boekje was ook... Het boekje was een beetje een, nou, een mild, uh, kritische... maar toch wel positieve beschouwing van uh, Politiek Den Haag. Politiek voor de leek heet Politiek het, voor de leek. En de laatste zin was, uh, ik zou het zo weer doen. En inderdaad, uh, dat kwam uit. En... Um, uh, ik vond het een hele leuke periode om gewoon op de lijst te komen te staan. Ik werd er op nummer 20 gezet. En toen zeiden heel veel mensen van, joh, maar dat is veel te laag. En dan komt het, gebeurt er het hetzelfde als de vorige keer. Dan stond ik ook redelijk laag. Want we stonden toen met de partij iets van 18, 19 zetels maximaal in de peilingen. Maar ik had echt een, een rotsvast uh, onderbuikgevoel van, nee, we gaan er ongeveer rond de 30 halen. Ja. Ik kon dat toen nergens op staven. Ik weet nog wel dat Mariette Hamer toen van gek werd verklaard toen ze in een interview zei van, wij kunnen misschien nog wel de grootste worden. Ik werd toen de ene grootste. Um, en Diederik had dat gevoel ook. En het kwam inderdaad uit. nog echt boven mijn verwachtingen. En ik vond dat. Uh ja, dat was natuurlijk een, een vreselijk leuk moment dat je op een gegeven moment gewoon op 38 staat. Ik weet ja. nog wel dat moment dat we in Paradiso stonden en, en hè, dat we in één keer op 40 zetels stonden na nou, echt bij iedereen. U was al heel, was heel, heel snel heel helemaal af. zeker van uw plek natuurlijk. Dat was al heel ik, ik deed toen mee met een volkskrant serie over mensen die op de WIP stonden, hè, dus ze net in of eruit zouden komen. En ik stond al heel snel, was ik gewoon degene die een beetje achterover zat te leunen. Van, ja, ik, ik vind deze serie heel leuk hoor, ja. maar ik uh, zit er ruim in. U, u zegt net een beetje huiselijk diederik. Diederik Samson ja. bedoelt u daarmee? Uw politiek leider. Hij was vroeger vooral mijn buurman in de Kamer. Dus ja. ja, u, u schreef uh, op 1 januari vorig jaar, nee, dit ja. jaar, 1 januari 2012, schreef u een column in ja. de Volkskrant. Fictief verhaal. Het was ja. volkomen verzonnen, natuurlijk, het speelde zich af in 2025. En daarin had u het over 2000 ja 2013 als het eerste jaar van het kabinet Samsung. Diederik. Dus. Ik zal het niet U was de, al de, helemaal de van overtuigd. Ja, ik was helemaal. Ik, in mijn maar volgende in, baan word ik ook trendwatcher. Maar in maar, die periode was tekenen? zo. Het nog de politiek leider. Ja. En toch gokte u al op Diederik Samson. Ja. Dat is opmerkelijk. Ja. Ja, dat uh, uh, ik, ik weet nog, ik had hem geschreven, ingeleverd en ik dacht, uh, het, het fijne van even niet in de kamer zitten is dat je gewoon alles kan schrijven zonder dat je gelijk voorlichting in je nek hebt staan heigen. Het was niet van, zo erg uh, dat u Cohen al afviel. Nee, maar ik deed het deed Het echt, dat ging helemaal niet. Toen uh, hij heeft het ook volgens mij heeft hij het gelezen en hij vond het ook wel grappig. Maar Cohen vindt, is natuurlijk een hele makkelijke, gemoedelijke man. En die uh, misschien was je er zelf ook al wel mee bezig, hoor. Dat het, ik weet dat niet. maar In ieder geval, um, u gokte gewoon. Ik al gokte op gewoon het, goed. Nee, maar ik, ik wist ook wel dat Dietrich die ambities had, en ik zag het ook helemaal voor me. Ik, ik ken hem natuurlijk wel als een hele slimme, gedreven, ambitieuze man. Had en ik hij wist hij toen wel... die ambitie al toen ja, ja, hij wat... nog partijleider was. Uh, nou, dat zal wel, want in 2008 uh, heeft hij ook geprobeerd om fractievoorzitter te worden. Toen heeft hij het net verloren, of tenminste heeft hij het gewoon verloren van het Hamer. Toen ja, heeft dat was fractievoorzitterschap, ja. dat is iets anders dan ja. politiek leiderschap. En we hebben het nu over de periode waarin Cohen nog echt politiek leider was. Ja, ja. Nee, maar goed, in, in de, P de PvdA valt dat natuurlijk ook vaak samen. Hè? Als je fractievoorzitter bent, dan is de... Is het ook heel raar als je dan in één keer geen politiek leider zou willen worden? Dus in, in januari van ja, dit wist jaar wel, dat was dan soms had. gewoon die ambitie ja. al. Ja. Ja. U heeft het in datzelfde stuk ook over regeren met wisselende meerderheden. Noemt u daarbij GroenLinks, D66. Ja. Nadrukkelijk niet de VVD, waarmee uw partij nu wel één coalitie vormt. Dat was ook in een tijd dat ik me nogal afzette tegen het eerste kabinet Rutte. Um, en, en daar nogal verbolgen over was. En ik had ontzettende behoefte toen aan een, een, een groen. En sociaal kabinet ik denk ik wel dat dat de grote opdracht wordt voor de komende jaren om te en Je Moest dat niet Nederland aan een denken beetje... een samenwerking met de VVD. Nou, dat is persoonlijk heb ik daar uh, men noemt mij altijd een beetje de liberale uh, vleugel van uh, de PvdA... de uh, nee, ik heb daar persoonlijk met, met, met, uh, met, met VVD'ers helemaal geen probleem. Alleen op dat moment, hè, ik weet, het was echt de, de laagtijdagen van kabinet Rutte 1... Ja, waren... zag ik dat helemaal niet zitten. Nee, nee. nee. nee. Meneer Verheijen, uh, uh, nieuw in de Tweede Kamer. Wat was uw politieke moment van dit jaar? Uw grootste politieke verandering? Mm, de grootste politieke verandering voor mezelf... Uh, was natuurlijk de overgang naar de Tweede Kamer... Na uh, 14 jaar in het lokaal en provinciaal bestuur uh, te hebben gezeten dan toch een keer naar de landelijke politiek. Ik liep daar altijd wel een beetje rond als, als partijbestuurder... en in allerlei andere hoedanigheden, maar nog nooit als Kamerlid. Dat is voor mezelf de grootste verandering. Um, het mooiste moment, uh, dat zit toch een paar momenten te twijfelen... maar een van de mooiste die ik meegemaakt heb als gedeputeerde... was toch de redding van NETCAR... Um, oh, groot ja. bedrijf, uh, maakindustrie. Heel veel samen met Maxime Verhagen ook mee bezig geweest. Heel veel tijd en energie ingestoken. En dat is toch mooi dat je... Ik zou bijna geloven in de maakbaarheid van de samenleving... maar heel mooi dat je door een steuntje te geven... een klein steuntje als overheid... zo'n mooie maakindustrie kunt, uh, kunt ja, behouden van in Nederland. hij heeft dat goed gedaan. Hij heeft zich daar heel persoonlijk mee, uh, mee bezig gehouden. Ja, we toen. hebben eigenlijk vanaf dag één... Uh, heel veel mensen geloofden er al niet meer in... dat je die auto-industrie in Nederland zou kunnen behouden. Uh, we hebben echt meteen gezegd met een klein team... Uh, de provincie... Uh, de, de, het Rijk, van... Volgens mij heeft deze fabriek alles in zich om wel nog in Nederland te behouden. Um, en ik geloof ook echt dat je een land nooit kunt baseren... op alleen maar diensteconomie, alleen maar kennis-economie. Je zult ook een hoogwaardige maakindustrie moeten hebben. En hoe belangrijk is het dan dat een minister zich... want minister economische zaken uh, verhagen zich daar zo nadrukkelijk mee bemoeit? Nou, dat is iets, maar dat heb ik bij heel veel dossiers... als, als lokaal provinciaal bestuurder meegemaakt. Uh, bestuurders die echt ergens vergaan. Die zelf zeggen van, uh, ik bemoei me met dit dossier... En dat is ook de taak van een bestuurder. Hè? Kiezen van wat is nou echt belangrijk en wat is nou niet belangrijk. En uh, Maxime Verhagen was wel iemand die gewoon ook op individuele dossiers... ik heb er een paar meegemaakt echt zich, uh, zich inzetten. En dat geldt ook voor gedeputeerde wethouders. Als je echt iets wil als bestuurder, dan kun je heel veel voor elkaar krijgen. En ja. uh, daarom is het ook enorm belangrijk in zo'n land dat je goede bestuurders hebt. Want echt, bestuurders maken uiteindelijk wel het verschil. Ja. En uh, daar heb ik gewoon heel goed met hem samengewerkt. En ook een aantal mensen die er gewoon in geloofden. En, um, het Is het bedrijf... dan niet lastig om dan nu zoals u in de Tweede Kamer te zitten... en dan toch ja. een van de 150 te zijn en dan toch ja, een beetje ja, ik moet zeggen, de weinig we aan de knoppen zitten? Ja, ik had zeven jaar bestuurd dan, hè, 14 jaar in de politiek uh, lokaal... maar veert, uh, zeven jaar echt bestuurd. En uh, in die eerste weken als Kamerlid loop je wel een beetje... Ja, wezenloos rond, hè? de rugklasse okay. heb ik dat genoeg. Ja, ja, met zo'n zo tas en je zat een <laughs> beetje de weg te zoeken... maar je was ook nergens echt verantwoordelijk voor. Um, inmiddels heb je dan, uh, krijg je je dossiers, heb je je eerste debatten... en inmiddels vind ik het uh, fantastisch leuk. En zie ik ook als Kamerlid, je bent wel met 150... maar je kunt op die dossiers waar je uh, belangrijk voor bent... kun je wel echt ook het verschil maken. je moet oh, alleen meer geduld hebben. Ik, volgens mij als wethouder kan je veel sneller zeggen... van potverdorie, ik ga het doen... en binnen twee jaar kan je het resultaat gewoon bijna zien... Maar als Kamerlid is het toch, je bent bezig met wetgeving. Dat duurt sowieso heel lang. Je moet echt heel veel ja. doorzettingsvermogen hebben. Om het, en dan lukt het ook wel, want dan sta je ook echt aan de knoppen. Als je maar, maar echt doelen ja. hebt, dat is het allerbelangrijkste. Maar in elke politieke laag, als je als politicus maar gewoon doelen hebt... zeggen van, nou, dat wil ik bereiken, concrete zaken... maar ook van, daar wil ik met die samenleving naartoe. En ik zeg het verschil wel eens af en toe als gedeputeerd. daar heb je heel veel te zeggen over heel weinig. Als Kamerlid heb je weinig te zeggen over wel heel veel. Ja, dus dan, wel dan wel moet je echt kennen. gewoon kiezen van, wat vind ik nou belangrijk? Waar ga ik nou het verschil maken? Uh, wat ga ik nou straks op het einde van die periode vertellen? Daar heb ik het verschil kunnen maken. Ja, goed. Nou wie weet, daar ja, we gaan, we gaan we u aan het eind van uw periode... misschien opnieuw over ondergaan. Moet je heel, wel, wel vragen wat dan he, datgene is wat hij nu wil bereiken. Ja, nou goed. dat kan ik wel zeggen wat de VVD-fractie aan het bereiken is. Ah, namelijk nou, het verkopen van Variemat slecht benen. beleid. Want dat is vooral wat ik ze he. zie doen. He. He. He. Ze hebben he. zitten slapen. Voordat u met uw kritiek komt... Maar we gaan het toch ja. heel even naar uw eigen persoonlijke ervaring. Ja. Ja, want u, u, u zat een paar jaar in Brussel. U bent inmiddels weer terug in de Tweede Kamer. U kent het klappen van de zweep daar. Was ja. het eigenlijk op uw eigen verzoek dat u terugging naar Den Haag? Nee, of? ik ben op verzoek van, uh, van Geert Wilders. Want u wilde wel graag in Brussel blijven? Uh, ik wilde in principe in Brussel blijven. Ik had daar in, in feite voor vijf jaar op gerekend. Ik heb inmiddels daar ook mijn huidige vrouw ontmoet. Uh, maar Geert uh, had mij nodig in Den Haag. Hij vroeg of ik bereid was om dat te doen. Ik zei nou, uh, als je... Daar heel veel prijs op stelt, dan, dan doe ik ja? dat. Heeft, heeft u daar ook nog een voorwaarde aan gesteld? Ik kom als nee, ik dit nee. of dat mag doen. Nee, nee. nee? ik heb helemaal geen voorwaarden gesteld. Ik heb gewoon gezegd: ik ben uh, dienstbaar aan de PVV. Uh, en als Geert mij nodig heeft, uh, ja, dan, uh, dan heeft hij mij. Dan gaat hij dat niet. Dat zegt hij dat niet zomaar. Nee. Uh, daarbij heb ik natuurlijk. Kijk, Europa is heel belangrijk. Wat aan het gebeuren is in Europa. En daardoor ook met Nederland is uh, ook voor de komende jaren belangrijk. Dus ik begreep ook wel dat. Uh, die kennis over Europa ook belangrijk is om dat uh, dichtbij je te hebben. Ja. Uh, u, u bent wel teruggekomen in een andere uh, uh, positie. Want de PVV is van gedoogpartij. en dus eigenlijk regerend weer terug in de oppositiebanken. Ja. Dat lijkt me wel een hele andere positie voor u. Nou, toen ik uh, vertrok naar uh, Brussel. Toen waren wij ook uh, in de oppositie. Hè? Dus uh, ik heb eigenlijk de hele gedoogperiode na het afronden van de. Niet het meegemaakt akkoord, heb als actief Kamerlid. Ik, nou, niet, niet als actief Kamerlid, ja. inderdaad. Dus uh, dat uh, voor mij was het niet zo'n grote verandering. Ja, vindt Wat u het ik... wel jammer? Had u liever in, in, in, in een periode in de Kamer gezeten dat u uh, daadwerkelijk ook deel uitmaakte van die gedoogfractie? Ja hoor, natuurlijk. Want dan zat je meer aan de knoppen, waarschijnlijk. Uh, het is, ja, ik, ik, dat, ja. ik zeg dat ook een beetje omdat uw voormalig partijgenoot Richard de Mos... die gaf uh -huh. deze week een interview in, in de Volkshand, meen ik. En die zei het is een fout besluit geweest van Wilders... om de stekker eruit te trekken <laughs> uit die coalitie. Want uh, wij zaten toen aan de knoppen en nu niet meer. Ja, we hebben onze rug recht gehouden. Ik vind nog steeds het politieke moment van het jaar... Uh, het, uh, het, het, het recht houden van de rug in dat katshuisakkoord. Wij zijn niet akkoord gegaan met die extreme bezuinigingen die uh, door Europa worden opgedragen. Zoals uh, destijds door VVD en CDA geëist. Dus ik ben nog steeds erg blij dat, ja. uh, dat we daar uh, niet mee akkoord zijn maar gegaan. Ik denk, dat de iedereen, U... ik denk dat iedereen nu ook wel ziet uh, wat de gevolgen hiervan zijn. Uh, namelijk rampzalig voor de economie. Rampzalig voor de burgers en de koopkracht. Uh, dus dit is dom beleid. Uh, maar de mensen met wie ik hier nu om tafel zit... die moeten dat beleid ver verdedigen. Dus die zullen toch een beetje blind worden nee. voor de feiten. U, u zegt wel, uh, uh, opgelegd door Europa, uh, maar het is wel zo dat wij als Nederland daar ook sterk voor gepleit hebben, hè? dat Europa daar streng in zou zijn, in die 3 procent. Nou, bij als PVV in ieder geval niet. Wij willen veel minder bemoeienis uit Europa, en we zien dat Europa juist steeds meer te vertellen krijgt, en uh, dat bestrijden wij. Wij willen onze soevereiniteit, onze, uh, onze, onze zelfstandigheid als Nederland bewaren, en we willen ons niet uitleveren aan Brusselse bureaucraten, want die hebben het niet goed voor met Nederland. Zou u zelf nog wel eens minister willen zijn? Want u zit dus nu in een positie waarin u lid bent van een oppositiefractie. Um, uh, u heeft eerder een keer bij ons aan tafel gezeten... met mensen die inmiddels allemaal minister zijn. Uh, Lodewijk Arsje, Janine mm -hmm. Hennis Plassaert. Dat was in mei van dit jaar. Kijkt u nou bijvoorbeeld naar hun met een blik van... Nou ik zit ook nog wel eens een keer op die plek. Nou, Ik hoop zeker dat de PVV uh, nog een keer gaat regeren. Maar dan uh, uh, met meer zetels. Uh, de PVV staat er heel goed voor. We zijn uh, als partij enorm gegroeid. We zijn ook in alle provincies uh, nu aanwezig. Gaat u ook uh, trouwens aan alle gemeenteraadsverkiezingen meedoen, 2014? Uh, dat uh, verwacht ik niet, maar daar kan ik niets over zeggen op dit moment. Nog niet bekend ook? Dat is nog niet bekend, dus uh, dat zult u nog horen. Ja. Maar uh, goed, uw ambitie is wel PVV ooit weer regeren regeringspartij en u dan misschien ook wel in het kabinet? Nou ja, het, het gaat mij vooral om het belang van de PVV. Uh, natuurlijk zou ik daar graag een deel willen nemen. Ik hoop dat ik een goede bijdrage kan spelen. Uh, maar het is belangrijk dat de PVV uh, op een moment gaat regeren. Hoe sneller, hoe beter zou ik zeggen. Want het gaat nu de verkeerde kant uit met Nederland, met de economie. En ik ben bang dat het eind nog lang niet in zicht is. Mevrouw Vos, u heeft al eens gezegd, ik wil minister-president worden. Is dat nog steeds uw ambitie? Als ik uh, 60 ben hoor. Oh. Ja, nee, en tot ik, die uh, tijd blijft u in de kamer zitten. Nee, nee, nee. Ik, uh, de kamer is echt fantastisch om te doen. Ik heb wat dat betreft nog twintig jaar en uh, ik vind het ook heel, heel goed voor mijzelf om verschillende kanten van uh, de economie te zien en van de samenleving. En dan hoop ik inderdaad als een soort moeke des vaderlands ooit nog premier te worden. Moeke des vaderlands, en dat ja, dus op meer een of andere manier dat klopt dat beeld uh, toch nog niet helemaal Nee, dus huidige Nee, dus groei, groei, ja. <laughs> ja. uh, uh, dat is vervolg enig groeien? U heeft in economisch beleid, dat is zeg maar uw portefeuille, ja. daar, daar gaat u over binnen uw, uh, binnen uw fractie. U heeft in 2005 een vakbond opgericht, dat was het alternatief voor vakbond, ja. AVV. U kwam daar Daarmee op voor flexwerkers, eh, ZZP'ers. ZZP U vond ook dat er, er, er te veel onderscheid was tussen de insiders Ins ja. en de outsiders. Hè? Dat was een beetje uw verhaal. Toen was er nog niet zo'n economische crisis als nu. Uh, en het lijkt wel alsof het belang van wat u toen zei steeds groter is geworden. Ja, je ziet nu inderdaad de gevolgen van dus die flexibilisering. Hè, die wordt nu in het regeerakkoord ook wel de hyperflexibilisering genoemd. Dat de scheiding tussen mensen die uh, zekerheid hebben... en mensen die in onzekere posities werken, dat die nog veel groter is. Als je gewoon kijkt naar de inkomens van mensen met vaste contracten... of met een goed pensioen en de mensen die dat niet hebben. Dat heeft ook weinig met leeftijd te maken. Dat is echt niet jongeren tegen ouderen. Dan is dat steeds groter geworden. En in landen als bijvoorbeeld Spanje... waar je nu bijna ziet dat gepensioneerden hun hele familie moeten onderhouden... is dat nog scherper geworden. En dat is uiteindelijk gewoon ook slecht voor de economie. Maar wat kunt u voor hen doen? Want dat uh, is natuurlijk wel een nou beetje ja, ik de Ik ben heel er erg blij. Dat is denk ik een van de mooiste dingen uit het regeerakkoord. En ook van wat onze vicepremier Lodewijk asje wil gaan doen. Is dat we nu eindelijk gewoon grote stappen gaan zetten tegen de hyperflexibilisering. En ik heb dat altijd het renoveren van de verzorgingsstaat genoemd. Nee, heel even dat woord. Moet hyperflexibilisering. Nou ja, dat, dat is Leg dat, uh, nog heel even uit. dat er een, een enorme schil van, van werkenden is... Uh, en dat is inmiddels groter dan een derde van, van alle mensen die in Nederland die dus werken, de beroepsbevolking. die dus tijdelijke contractjes heeft, nuluren contracten, uh, als ZZP'er werkt. En die dus geen zekerheid heeft of er morgen werken en dus ook geen inkomen. Vaak ook geen verzekeringen heeft, pensioengaten. De hele bescherming, zeg maar. Die de hele bescherming van de verzorgingstaat. gaat aan hun ja, voorbij. En wat ik als sociaaldemocraat, uh, Daar geloof ik ook echt in dat mensen beter presteren, gelukkiger zijn, als je gewoon een, een, een toch enige zekerheid hebt over. Of je Inderdaad, morgen nog de, de, de, de huur kan betalen. Ja, maar goed, dat is, dat is een kwestie van hoe de markt op dit moment ja. werkt. En wat kunt u dan als Kamerlid voor hen doen? Um, we gaan dus verschillende dingen doen aan de kant van werkgevers. Maar een van de dingen die ik heel graag wil doen de komende jaren, we hebben het net ook met, ben ik ook wel benieuwd naar jullie, van wat je dan echt wil bereiken. Wat ik wil bereiken, een van de redenen waarom zoveel bijvoorbeeld ook oudere werknemers ontslagen worden en jongeren ontslagen, is omdat als werk, de werkgevers hebben wij heel veel verantwoordelijkheden gegeven. Zij zijn verantwoordelijk bijvoorbeeld voor de eerste twee jaar ziekte van je werknemer. Uh, je zag gisteren de Gipsplus binnenkomen. Dat zijn mensen die dus zes weken lang misschien uit de running zijn. Nou, het is heel zielig natuurlijk, maar voor een werkgever die daar geen aandeel in heeft gehad... is dat misschien ook wel heel zuur dat hij dus zes weken lang een werknemer moet missen. Mm -hmm. Er waren destijds allerlei goede redenen voor om die verantwoordelijkheid bij werkgevers te leggen. Maar je ziet en destijds waren er al zorgen van, zal dat niet betekenen dat dan oudere mensen... of mensen die iets, een vlekje hebben of zo wat minder uh, dan uitgestoten worden van de arbeidsnet. Dat is dus nu door de crisis nog een keertje versterkt. In ons verkiezingsprogramma van de PvdA stond al... eigenlijk moet je die periode sowieso terugbrengen tot één jaar. Maar er zijn ook andere dingen die je kan doen... waardoor het makkelijker wordt voor een werkgever... om werknemers aan te nemen en te houden. Even, want Barry Matlener ja, zit nu al te lachen. Dit is... Dit is nou ja, kijk, het wordt makkelijker gemaakt om mensen te ontslaan. Het, nee, ja, het ontslag het wordt versoepeld. En wat gaat er dus gebeuren? Dat juist die oudere werknemer, die duur is... die moet concurreren met allerlei immigranten uit Polen en Oost-Europa. Ik, ik snap die dat je het verhaal moet houden, maar, maar, nee, maar dit afmaakt. is het verhaal. Ja, want als u ook Ik wil even dit verhaal over werkgeverschap af. Ik wil gewoon even een reactie van Barry Matten. Kijk, woon woont in de grachtengordel. Ik zit in Rotterdam en ik spreek een hoop bouwverdelingen en transportmensen. En die mensen worden ontslagen. Die hangt het boven het hoofd. En u maakt het makkelijker om die mensen te ontslaan. Daarbovenop verkorten jullie, verkorten jullie de WW-duur. Dus die mensen gaan ook heel snel de bijstand in. Dat zijn rampzalige gevolgen voor gezinnen. En jullie maken het nog makkelijker voor Oost-Europeanen... om hier die banen in te komen En pikken. nou weer even de reactie van mij ja, dat, dat zijn de dat feiten, mevrouw Vos. Precies, nee, maar goed. Uh, de, de, is dat niet waar? Nee, dan? Even een reactie. De WWE wordt inderdaad verkort. En dat is en het wordt wat, versoepeld. Wat Geert Wilders destijds wil. Nee, het ontslagrecht wordt niet versoepeld. <laughs> het, uh, dat is overigens aan de sociale partners. Die gaan kijken van hoe je inderdaad mensen veel beter van werk naar werk kunt houden. Want ook los van het uh, ontslagrecht dat wij hadden. Juist zeg maar in het huidige ontslagrecht. zag je die enorme uitstoot van mensen. Dus wat mijn analyse altijd is geweest. dat huidige ontslagrecht dat helpt niet. Je kunt dat altijd omzeilen en je ziet dus juist dat heel veel mensen ontslagen werden. Dus we zagen dat het ontslag dat nu niet werkt. Dus dat moet je verbeteren. En aan de andere kant moet je ook werkgevers een handreiking geven en zeggen van waarom willen jullie eigenlijk, waarom vinden jullie het zo risicovol mensen aan te houden? Dat is omdat ze zoveel verantwoordelijkheid hebben. En dat moet je anders organiseren. En goedkope en makkelijke praatje van je soep tot slagrecht. Het hele probleem was nu juist dat het systeem wat we nu hadden leidde tot die enorme uitstoot. En dat moet je renoveren. Verheijen even, want ik Noemde uw partij daarnet al een beetje de partij van de werkgevers? Hè? Ja, en daarmee ook van de werknemers. Want als werkgevers het goed doen in het land, uh, dan hebben ze ook veel werknemers nodig. En uh, het is belangrijk dat je die dat je die dynamisch maakt, uh, dat je uh, ook een aantal hervormingen doorvoert. Want als je nu kijkt, iedereen heeft het over Duitsland... dat ze het beter doen dan uh, Nederland. Als je tien jaar geleden bijvoorbeeld keek, was Duitsland echt de zieke man van Europa. Uh, een, een moeilijk sociaal systeem. Zij zijn eerder begonnen met een aantal hervormingen. En als je nu naar het huidige kabinet kijkt... en uh, meneer Matlener, dat zijn inderdaad niet allemaal makkelijke of leuke hervormingen... maar wel echt noodzakelijk voor die moderne arbeidsmarkt. En bijvoorbeeld, zoals mij die Vos ook aangeeft... Uh, er komen wat nieuwe zekerheden voor werknemers... Dat niet in die onzekerheid, maar in ruil daarvoor... wordt het ontslagrecht um, gemoderniseerd, noemen we het dan. Uh, Meili zegt, van, dit is niet versoepeld, maar uh, gemoderniseerd. Ja goed, dat is waardoor woordgebruik, we, he, ja, want Madlena het noemt het, het versoepeld. En het is alleen makkelijker is... om um, op enig moment mensen van die loonlijst af te halen. Maar vooral de prikkel daarbij is dat het ook makkelijker is... om mensen aan te nemen. Dus die drempel om nieuwe mensen aan te nemen. En vroeger had je in dat bedrijven waar duizenden mensen werkten... die werkten daar voor hun hele leven. Die arbeidsmarkt ziet er gewoon anders uit. En die werkgever van de toekomst die heeft ook uh, flexibiliteit nodig. Die wil inderdaad niet dat hij ergens... Eeuwen, of decennia aan vastzit. Uh, dus volgens mij zowel voor werkgevers als werknemers... heeft dat ook voordelen. Maar in deze hele discussie is toch vertrouwen... een heel erg belangrijk sleutelwoord. In de hele discussie trouwens over de economische crisis. Werknemers moeten vertrouwen hebben... dat ze een soort van... Uh, dat hun van werk hebben. niet zomaar ja. uh, verdwijnt. Werkgevers moeten vertrouwen hebben... dat ze mensen kunnen aannemen... maar ook weer ontslaan. Maar hoe krijg je dat vertrouwen weer terug? Ja, een van de grootste problemen misschien vooraf... is even dat wij nu in een hele grote crisis... Is dit soort moeilijke maatregelen moeten nemen. Uh, even dit soort maatregelen kun je eigenlijk beter nemen... in ja, economische hoogtijd. Ja. Dan heeft niemand er oren na. Uh, maar dat is wel jammer. Dus je kunt dit soort Waarom maatregelen... doet jullie, doen jullie het dan nu? Waarom moet die maatregelen het nu, moet nu? Van wie? Van, van Europa? Nee, het is, nee, omdat het is echt als van Europa is, ook die 3 ook Van Wie nu? moet het dan? Dit is uiteindelijk nodig om straks een sterke economie te hebben. We zeggen het altijd. U zegt zelf: je kunt dit beter doen als je het al wil, maar u wilt dat. Je kan het beter doen als het economisch goed gaat. Maar nu gaat het economisch slecht. Waarom doet u het dan? Omdat uiteindelijk, als die crisis voorbij is en er komt uiteindelijk weer een einde aan die crisis, wil je dat je ook in die nieuwe economische orde er sterker voor staat? Kijk even naar Duitsland. Die hebben op dit moment gewoon. Ik kan je ook wel vertellen waarom je het niet zou moeten doen, trouwens. Dus vooral, mijn punt is: het werkgeverschap makkelijker maken. Als er iets is waar op een gegeven moment ook weer de boel begint te draaien... is dat bij ons enorme aantal mkb-bedrijven. Als die nog steeds bang zijn... Hè, we, zijn nu, we hebben nu eindelijk geregeld dat financiering, en kredieten, dat dat makkelijker gaat. Maar als je, dat stond deze week ook in het FD. Dat is niet het belangrijkste probleem. Voor het mkb is ook niet eens het ontslagrecht het belangrijkste probleem. Er zijn mensen die zeggen, van, nou, laat maar zo. Want eigenlijk was het wel makkelijk als ik mijn huiswerk deed als werkgever. Maar, ga, ga, maar gaan ze in op het vertrouwen? Dat vertrouwen krijg je door um, uh, die maatregelen te nemen... en ook zeggen van en de komende 4,5 jaar... Hè, als we dit kabinet hopelijk blijven zitten... blijft ook zo. en we, en we zorgen dat die maatregelen ja. goed zijn. En maar dus Matlener zeg ja, zegt juist dus die, die maatregelen zijn slecht... en die verslechteren alleen maar het. Ja, maar het zegt, bedrijf, even, even het vertrouwen nee. terug. Je zal zien ja. aan het eind van deze kabinetsperiode... ik hoop dat het zo kort mogelijk is... staat Nederland er slechter voor, zal de werkloosheid hoger zijn... zal onze economie ja, gekrompen zijn... en zullen meer mensen dus werkloos worden... Dus oh. dat is het resultaat van dit kabinetsbeleid. Als, als je niets doet, wel ja, maar daarom nee, doen is wij ook Nee, dit is als je wat, doet wat jullie dus hebben afgesproken genoveren. met elkaar. Je ziet dat ook nu gebeuren en daarom is het vertrouwen slecht. Dus u moet de oorzaak en gevolg niet omdraaien. Het vertrouwen is slecht omdat mensen zien dat dit beleid niet gaat werken. Alternatieve... Mensen zien dat de crisis verdiept en mensen werkloos worden. Heeren, en dat is juist zo jammer, is een land dat uiteindelijk volstrekt inflexibel is op de arbeidsmarkt, zichzelf uh, wegconcurreert uh, met andere landen en uiteindelijk een land ook vol laat met schulden. Want hij doet net of die 3% vanuit Brussel komt. Nee, die komt gewoon van ons zelf. En wat ons betreft is 3% nog te veel. Je moet uiteindelijk naar begrotingsevenwicht toe. Niet een Brusselse regel, gewoon uh, verstandig huisvaderschap. En uiteindelijk het alternatief van de PVV is morgen... Uh, feest hebben, morgen leuke dingen beloven, maar uiteindelijk aan het einde van deze uh, hopelijk lange periode een volstrekt verkeerde informatie. U spreekt Matlener rechtstreeks aan, dus Zeker. Ik geef hem eventjes de gelegenheid om nog te antwoorden. Nou, uh, dan raad ik meneer Verheijen aan om ons verkiezingsprogramma door te lezen. En ook de reactie van het CPB erop. Er zijn doorrekeningen, die verkiezingsprogramma's. Het PVV-verkiezingsprogramma kwam als beste uit de bus als het gaat om op korte werkgelegenheid op korte Over vier, vijf jaar, inderdaad. Ja, op korte termijn. Dat, nou, dat vindt u in korte termijn. U, u, u maakt beleid voor 2040. Maar weet u wat het is? Nederland zit nu in een crisis. Als wij in 2017 er sterker uitkomen wat de PVV zou bereiken... dan zouden we ook een betere start hebben voor de toekomst. Wat u die doet, die niemand is, kan dragen wat, in de toekomst. Inmiddels is het uh, elf, nee, ook, elf nee, minuten over half twaalf geworden. Uh, uh, wij hebben het hier is, aan tafel over de grote politieke gebeurtenissen... en de grote incidenten ook van, uh, van het afgelopen jaar. U, u was daar op een of andere manier alle drie nou bij betrokken. We hebben ook even aan de achterban op straat gevraagd... wat voor hen de belangrijkste politieke... Gebeurtenis van dit jaar was: roddel en achterban. Vooral het vallen van het kabinet vond ik heel uh, zeer pijnlijk. Het kabinet is geplopt. Dat vond ik een prima moment. Dat Wilders uh, eruit stapte. Dat was voor mij het belangrijkste. Nu doet u het weer. Van Diederik Samson tegen Mark Rutte. Denk, nou, misschien gaan we erop vooruit, maar het werd alleen maar erger. Dat vond ik echt goed bedacht door zijn spindokters. Dat er gewoon weer een nieuw kabinet gekozen moet worden. In ik dacht, dachten we Samson is iemand om rekening mee te houden. Ik vind dat niet geen goede zaak. Die hebben de echte problemen alleen maar voor zich uitgezet. Ik denk best dat het uh, aardig in elkaar zit nu. Dus ik hoop dat dat nu, in deze komende vier jaar, echt aangepakt wordt. Het is een heftige tijd voor iedereen, ook voor de politiek. Nu doet u het weer, meneer Rutte. En nou ja. maar zorgen dat ze in harmonie blijven, hè? Nou maar zorgen dat ze in harmonie blijven. Nou, uh, dat is niet uh, per definitie de bedoeling uh, hier aan deze tafel. U mag wat mij betreft nog lekker uh, fel doordiscussiëren. Europa, het is al veel genoemd, meneer Matlener. Uh, u was de afgelopen drie jaar de PVV-delegatieleider... in het Europese parlement. PVV heeft veel kritiek op Europa. Of is er nou in de afgelopen jaren dat u daar zat... toch ook wel iets geweest waarvan u achteraf zegt... eigenlijk wel goed? Uh, eigenlijk niet. Ik was uh, heel sceptisch toen ik daar naartoe ging... Uh, en ik ben nog sceptischer geworden, ik zie hoe Europa functioneert. Uh, Europa, de landen die in de Europese Unie zitten... dat zijn voor het grootste deel uh, ontvangers van Europees geld... En inmiddels zie je dat Nederland, uh, ja, Nederland betaalt die rekening. Je ziet de verspilling, die is nog erger dan ik had verwacht. Uh, het, het misbruik van, van, van Nederlands belastinggeld gaat maar door. En daar komt ook geen einde aan. En Nederland blijft maar dat braafste jongetje van de klas spelen. Nederland blijft maar zeggen, wij gaan voor Europa. Maar die andere landen gaan voor eigen belang. Dus als je in zo'n groep zit... Uh, dan wordt het de kaas van het brood gegeten. En ik zie dat steeds weer gebeuren. En dat vind ik zo jammer. Is Europa voor uw partij uh, niet meer echt het speerpunt? Hè? Want uh, uh, Geert Wilders gaf deze week een interview... waarin bleek dat hij vooral weer de strijd tegen de islam... zoals hij dat dan zelf noemt, zou willen oppakken. Europa wordt een beetje minder belangrijk binnen uw partij? Nou, we hebben altijd een aantal speerpunten gehad. Natuurlijk is immigratie en islam daar een hele belangrijke van. Uh, en helaas In de verkiezingstijd uh, dat... leek dat even Europa te worden, maar... Nou, wij hadden graag gewild dat Europa een grote rol zou spelen. Maar helaas is het uitgelopen deze verkiezingen op een, op een strijd tussen uh, uh, PvdA en, en VVD met de belofte dan dat ze elkaar niet uh, in het torentje zouden brengen. Maar we hebben helaas gezien dat het één grote uh, show was... en één groot uh, kie uh, kiezersbedrog is gepleegd. Dus, uh, uh, meteen, meteen maar eventjes de reacties, want die twee coalitiepartijen... zitten hier aan tafel. Eén grote, grote show en verkiezersbedrog. Meneer nou, ik las deze week ook dat de heer Wilders weer... We hebben het... zelfs een sorry gehad van, van Mark dat Rutte. Dus. de heer Wilders weer het speerpunt islam had. Hij heeft gemerkt dat bij de verkiezingen waar hij Europa... als speerpunt wilde maken, tot speerpunt wilde uh, benoemen... dat hij die verkiezingen gewoon glansrijk verloren heeft. En je ziet gelukkig ook nog altijd in Nederland dat de meerderheid van de bevolking zegt uh, ja, wij vinden het verstandig dat we in de Europese Unie zitten. Uh, de meerderheid van de mensen ziet ook dat we daar gewoon ons geld verdienen. Maar ik zie ook, en daar moet ik dan de heer Matlener voor één keer ook bijvallen, dat dat wel onder druk staat. Want je ziet dat gisteren vertrouwen... kwamen die nieuwe cijfers van de SCP, het Sociaal Cultureel Planbureau, kwam naar buiten. Ja. Dat, dat zijn de, de kwartaalberichten zeg maar. Hè? Daaruit bleek uh, uh, ja, Europa, maar wel voorzichtig. Ja, je ziet daar dat er nog een Grote steun is voor Europa, gelukkig altijd. Uh, de meerderheid, overwegende meerderheid zegt van ja, Europa is goed voor onze economie uiteindelijk. Maar je ziet wel dat die meerderheid onder druk staat, dat dat vertrouwen onder druk staat. En dat is wel echt iets dat wij als politici ook ja, uh, u, ons u, aan moeten u, u trekken. U twitterde gisteren daarover zelfs. U zei, dit is de opdracht voor politici. Wat ja. is dan precies uw opdracht? Uh, ik wil de Europese Unie behouden. Ik wil die interne markt, waar wij veel geld, waar we 5% van ons bruto nationaal product eigenlijk echt verdienen aan die grote interne markt uh, extra. Uh, die wil ik behouden, maar om dat te behouden... zullen we twee dingen moeten doen. Zullen we, één, uh, niet te ver willen, moeten gaan. Wat we is dat, niet te naar, ver? We moeten niet naar een uiteindelijk federaal Europa... waar de essentiële politieke besluiten in Brussel worden genomen. Enerzijds omdat de bevolking, de burgers, willen dat niet. Anderzijds is het ook niet nodig. Maar we het kunnen... is toch al lang zo, meneer Verheijen? Als u nee. eerlijk bent, dan worden toch in feite... alle belangrijke beslissingen over ons ook al in Brussel genomen? Nee, gelukkig hebben we, uh, en uh, dat is wat mij betreft... ook voor de toekomst uh, iets wat we overeind houden... gelukkig mogen we in Nederland nog altijd over het gros van de zaken, zelf besluiten hoe we die Inrichten, Maar het is waar dat wil je een grote interne markt hebben... wil je een munt met elkaar hebben... die ons gewoon op het wereldtoneel ook positie geeft als Europa... die de concurrentiekracht van Europa ook versterkt... zul je een aantal dingen met elkaar samen moeten doen. En de heer Matlener en zijn PVV is bereid om uit die Europese Unie te stappen... uit die euro te stappen. Ze gaan daar steeds een stapje verder in. Ik denk dat dat, en volgens mij is de meerderheid daar met ons eens... uiteindelijk onverstandig is. Maar we zullen wel heel voorzichtig met dat Europa moeten omgaan. En ik zie op dit moment dat de mensen die echt naar dat ene federale naar die ene uh, Europese staat willen... dat die de crisis ook voor een deel misbruiken om hun agenda door te voeren. Nou, En daar moeten we echt uh, bij opblijven. We moeten de problemen met de euro, uh, dus een aantal weeffouten die er destijds zijn gemaakt... die moeten we repareren. Uh, dat is echt een opdracht dat we nu moeten, die we nu moeten invullen. Maar u erkent wel dat het draagvlak bij de burgerij daarvoor uh, onder spanning staat. Ja, enorm. En dan moeten we ja. ook echt naar onszelf kijken... en niet voortdurend zeggen we moeten het beter uitleggen. Dat is denk ik de les ook van, de, uh, van het referendum destijds. Toen zat iedereen van we moeten het uitleggen. Alsof de bevolking het niet begreep en wij uh, politici voorleggen. wel. Voorleggen, zegt mevrouw ja, Voorleggen op. is een referendum. Nou ja, een van de fouten... Die dat een goed er, idee. Er, ja, nee, maar een van de fouten die er echt is gemaakt... is dat we veel te weinig mensen hebben betrokken... Bij, bij belangrijke besluiten. Inderdaad, over de euro en over een aantal vergaande maatregelen. Ik, bedoel, ik ben het helemaal met je eens... dat een aantal dingen gewoon veel slimmer... Kijk, ik zie Europa... In, in relatie tot de Verenigde Staten... en tot China en India, dus de grootmachten. En dan heeft het niet zoveel zin... Boel, het, onze cultuur zal wel behouden blijven... maar toch over een aantal politiek... economisch strategisch dingen moet je echt samenwerken. Want anders word je echt... Het, het, ja. dat, dat is het wereldtoneel. Maar ga maar, dan, maar, dan maar dus door de, op dat voorleggen het, aan het, de burger. Ik ik hoe serieus heel bent u dan het over het referendum. referendum? Ja, maar over, over een aantal zaken... die echt wezenlijk zijn... Uh, vind ik dat je dat... Het hoeft niet per se om via een referendum... maar bijvoorbeeld ook in de Kamer. Maar wat zou u dan bijvoorbeeld willen voorleggen? Even concreet. Wat zou u dan willen voorleggen aan de burger als het gaat over Europa? Uh, nou ja, als, als er inderdaad weer belangrijke stappen worden genomen richting, hè, dus, en ik neem aan dat dan gewoon nee wordt gezegd, en dat, maar, maar dat, dat mag ook best wel Maar nu, nu is het weer worden. een belangrijke stap, wat zou uh, zo'n belangrijke stap dan zijn? Nou, er staan natuurlijk dus in dat rapport van uh, Rompuy staan een aantal stappen die volgens mij niemand wil, Zoals? dan kan je wel in de, de, de, de, verder in de politieke unie. En dat is, uh, dat vind ik een hele relevante, terechte vraag om dat ook gewoon voor te leggen. Dat maar zou je dan ook de... luisteren naar de uitslag? Want we hebben natuurlijk een referendum gehad in 2005. En ja. daar heeft het kabinet toen gewoon niets mee gedaan. Die heeft gewoon niet naar geluisterd. Wat ja, zou voor dat u de uitkomst doen? Ja? Dat, dat moet je dan zeker doen en dat moet je dan accepteren. Dus even concreet, u zou een, een referendum willen houden... Als daar weer iets wezenlijks voor ligt. Nu wordt er heel veel over gepraat. En er wordt gelukkig ook veel meer over geschreven dan in 2005. Ik weet nog wel dat veel mensen... Waar gaat het eigenlijk over? Mensen waren ook niet betrokken. Dat een van de... Maar nou ja, tussen aanhalingstekens voordelen van uh, de crisis... en van het uh, ontzettend gedoe rond het referendum... is dat mensen wel wakker zijn. Potverdorie, het gaat ook over mij. Ik moet hierover nadenken. Ja. Ik wil hierover besluiten. Maar goed, dus concreet zou u zeggen... als er echt een verdragswijziging plaats ja. zou vinden... dan vindt u, dan moet dat worden voorgelegd ja. in een referendum. Ja. Ja. En dat zou dan en, en, en, een bindend het, het, het referendum was, moeten zijn. Ja, dat, dat, dat vind ik, ja, ik weet niet of dat zo snel geregeld wordt... maar dat soort dingen moet je voorleggen. En dat kan of, ja, Wat ik het leuke vond trouwens... van dat jullie de PVV de Europa als speerpunt willen maken... Van de verkiezingen. Ja, laat dat alsjeblieft... eens een keertje de inzet van verkiezingen zijn. Dat is inderdaad helaas niet gelukt. Wat u betreft dat zou, zou dat mogen. mogen? Ja, ja zeker. daarover ja, ja, daar ben ik het heel erg mee eens natuurlijk. Um, kijk, Europa is nu een soort... Um, uh, een, ja, ze noemen het wel eens een salami-tactiek. Heel langzaam wordt onze... Soevereiniteit, onze zelfstandigheid aan Brussel overgeleverd. En dat gaat heel, um, heel in het geniep. Ze noemen het ook wel stealth politics. In het stiekeme steeds iets afsnoepen. Het is en... niet zo in geniep, het geniep omdat jij het erover hebt... omdat er heel veel over geschreven wordt, dus dat valt wel mee. Maar nee, het zijn steeds van... kleine stapjes ja. naar dat federale ja. Europa. Ja. En, ik, en dat zien de mensen ook wel. En het zou heel goed zijn inderdaad dat daar eens een referendum een over, over wordt... of liggen. dat door maar, moet gaan. En hangen. dat is ook een beetje de methode van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad. Uh, heel veel mist creëert. Heel veel onduidelijke termen, allerlei termen door elkaar heen gebruiken en inderdaad stapje voor stapje proberen die landen uh, uh, mee te nemen. Hiermee, of... hiermee versterkt u wel de suggestie dat dingen stiekem gebeuren. En ja. als we het nou hebben over vertrouwen, dan lijkt mij dat niet bevorderlijk voor het vertrouwen van de burger. En aan ons als politici ook de taak om daar een, uh, duidelijk ook af en toe nee te zeggen. En we hebben gelukkig de afgelopen jaren en niet altijd tot ieders vreugde, maar heeft Nederland een aantal keer echt nee gezegd tegen eurobonds, dus waar we permanent als het ware zouden opgaan ja, komen. Daar ben ik voor dus de... juist weer heel erg voor. Oké, okay, maar wij zouden dan permanent gaan zou opkomen dus best voor de wel schulden van Zuid-Europa... die niet wensen hebben. te hervormen. Ja. Daar heeft Nederland gelukkig hard nee tegen ja. gezegd... tegen een soort eurobegroting, tegen een slecht ingevoerde bankenunie. Nederland heeft gelukkig een aantal keren nee gezegd. En in Nederland hoor je dan van ja, we verliezen onze positie in Europa. Nee, uiteindelijk aan die Europese ja. tafel zit iedereen... niet in het Europees belang, maar ook in zeggen. het eigen belang van het land. En dat moet Nederland ook leren. Ja. Ik, ik nog één ding zeggen. zeggen. Het is ook aan ons Kamerleden... Om uh, daar veel en veel bewuster en harder om dat ook politieker te maken. Wij hebben natuurlijk gewoon ja. op ons bordje. continu van die fiches, van die hè, mededelingen uit Europa, waar we over moeten besluiten, uh, die algemeen overleg zijn vaak slecht bezocht. Dat gaat daar precies over allerlei zaken waar wij ons moeten afvragen. Moet Europa dat regelen ja of nee? Waar steken wij onze vinger op? Waar steken we, houden we het tegen? Dat is ook onze taak. Ik Zegt u daarmee of... eigenlijk dat de Tweede Kamer zijn werk slecht doet als het gaat over de. Nou ja, dat de, de, de, de, de prioriteit zou veel vaker moeten liggen bij deze Europese besluiten. Want bij sommige dingen denk ik van alsjeblieft regel dat alsjeblieft Europees. En bij sommige dingen, wij proberen altijd de subsidiariteitsvraag te stellen, de proportionaliteit. Probeer dat nou eens politieker te maken. Dat vind ik ook een opdracht aan onszelf. Ja, subsidiariteit. Dat is dat waar een land zelf over mag ja. beslissen. Beslist daar dan ook over. En alle En, al en, en bij sommige dingen moet je ook de moed hebben om het terug te draaien. Ja. Ik ben heel betrokken geweest bij, bijvoorbeeld bij de postmarkt. Ergens in 1984 nog voor de e-mail besloten om dat te liberaliseren. En nu denk je achteraf, jeetje met de kennis van nu, we dat niet moeten doen. Maar dat soort ja, besluiten mag oh, je even, ook wel eens. Met ja. de kennis van nu had u dat eigenlijk liever niet willen Als doen? Als we toen hadden geweten dat de postmarkt zo zou veranderen. Zou je dan wel zo gedaan hebben? Ik denk het niet. Maar dat geldt voor heel veel besluiten. Waarvan je ziet dat je door de technologie of de ontwikkeling van de wereld wordt ingelaat, ingehaald. En waar je dan ook ziet dat een, een land, maar ook Europa heel moeilijk kan meebewegen van... oh, ja, eh, misschien moet dat toch nog Ja, en ik denk van. dat het dan ook belangrijk is... dat we dan uit het voor- of tegen-Europa... want dat is echt een schijntegenstelling... Uh, dat je voor- of tegen-Europa bent. Hè. Als er iets een brief komt uit Europa, begint pechteld altijd meteen te keren, uh, Wilders begint te kafferen. Dat helpt niet zo. Je moet echt kijken van... wat ligt er nou? Uh, we hebben ook afgesproken... in het regeerakkoord dat we een aantal bevoegdheden... gaan terughalen naar de landen. We gaan dus nu kijken van welke bevoegdheden... zou dat nou kunnen, want inderdaad... Eigenlijk is te veel de afgelopen jaren op dat Europees niveau besloten. Hm. Dus daar gaan we, en dan nodig ik ook gewoon de PVV, ja, welke, uit. Noem eens een paar bevoegdheden die u terug gaat halen dan. Nou, ik denk dat er een aantal... Want u gaat alleen maar verdere bevoegdheden overdragen. Zoals de BankenUnie, waarbij er weer bevoegdheid naar Brussel vloeit. Daar ben ik fluit. heel blij om. Ja, zou, ik denk dat terug bank, willen halen? Ik denk dat de bankenunie een hele belangrijke is. Dat je het wel ja, maar dat, Europees, dat, dat ik gaat de wil ook, verkeerde kant op. Dus ja, ik wat wil dat u terughalen? Ik eigenlijk? wil ook meer op Europees niveau doen uh, ten aanzien van de interne markt. En minder wanneer het gaat om echt nationale zaken. Rondom gezondheidszorg. Rondom uh, cultuur. En zijn daarin dan inderdaad besluiten die u zou willen terugdraaien? We gaan dat de komende tijd ook inventariseren. Ja, maar partijen, noem gaan één, we dat u doen. heeft daar wel een idee bij natuurlijk zelf. We, we, we hebben daar een aantal aanzetten voor gegeven in de afgelopen periode. Maar dan zit het echt op die... Terreinen van bijvoorbeeld gezondheidszorg. Maar wat uh, haalt u, haalt u dan sport? terug? Welke bevoegdheid haalt u dan daar terug? Nou, ik denk dat een aantal zaken rondom uh, uh, landbouwbeleid, uh, bestrijdingsmiddelen. Waar we echt gewoon als Nederland ook last van hebben dat dat op Europees niveau gebeurt. Maar omdat Nederland gewoon een andere positie heeft, uh, gaan we gewoon terughalen En ja. ik nodig de PVV ook nou, uit om daar in de komende ja. maanden... gewoon heel concreet met ons te krijgen. Dus niet alleen maar voor of tegen. Dat helpt niet zoveel in dit debat. Gewoon even heel concreet zijn. Ik, ik, ik, ik, ik, ik wil nog even één ander dingetje op tafel leggen. Want dat is ook deze week weer... en dat, dat zal het waarschijnlijk ook nog blijven, heel actueel. Minister Dijsselbloem van Financiën wordt heel nadrukkelijk genoemd... als mogelijk nieuwe voorzitter van de Eurogroep. Daarin zitten ja. de ministers van Financiën van de Eurolanden. Hij sluit het zelf ook niet uit. Uh, wij hadden hier twee weken geleden Mark Harbers... VVD tweede Kamerlid aan tafel. En die zei, nou, ik weet dat nog niet zo goed. Want kan hij dan nog wel opkomen voor het Nederlands belang? Uh, mevrouw Vos, het is uw uh, partijgenoot. Ja. Wat vindt u? Zou hij inderdaad de voorzitter van de Eurogroep moeten kunnen worden? Uh, nou, moeten kunnen zeker. Uh, of die het gaat worden, weet ik natuurlijk niet. Zou het willen? Um, nou, ik ken hem goed. Ik zou het hem niet gunnen, want het is echt heel erg veel werk. Dat en, is iets persoonlijks, in, mis, mis, maar nu wat gewoon wat... even functioneel. Je hebt wel invloed. En uh, het, het, het enge Nederlandse belang, misschien inderdaad kan hij er dan, dan minder voor opgelopen... maar het, het grote Europese belang en precies hè, die problemen die we hier aan tafel besteden... als je ergens al in een machtige positie zit om dat veel meer op te sturen de kant die wij willen... en wat, dat, wat, wat Europa beleidt, daar sta ik gewoon echt heel erg achter de, de visie die Jeroen uh, Dijsseloem ook heeft... Denk ik dat dat wel goed voor ons allemaal kan zijn. Maar u, zegt dat... in, u zegt twee dingen. Want u zegt aan de ene ja. kant, hij heeft wel macht en invloed. Dan. Ja. Aan de andere kant zegt u ook, hij kan misschien minder opkomen voor het Nederlands belang. Je moet het zien als een. Uh, je zit in een klein bootje. Ik ben heel gewendbaar. Maar dan ben je maar een klein bootje. En hij zit dan op die tanker van die grote boot. En hij kan dan, is dan veel beter in staat om die grote boot de kant op te gaan waarvan wij geloven, volgens mij, die goed is. En ja. daar zijn we overigens niet de enige in, hoor. Meneer lenen. Nou, dat is precies ook waar het misgaat natuurlijk. Want uh, daar is Nederland ook sterk in om alles maar over te dragen aan, uh, aan Brussel. Wij betalen het meeste en we hebben eigenlijk het ja, minste vertellen. Misschien gaat dat dan juist niet en doen. Misschien Ik zie andere landen, zie andere landen in Brussel, want ik zie hoe het daar gaat, ik ben daar geweest... die komen wel op voor eigen belang en die, die krijgen miljarden uit Brussel. Wij betalen al dat geld en daar gaan onze bevoegdheden weer. Dus ik zie ook weer hier een stap de verkeerde richting op... Een stap naar meer Europa. Denkt u nu echt dat als um, uh, Dijsselbloem die functie heeft... dat hij nog zich heel hard gaat maken voor Nederlandse belangen? Totaal dus, niet. Dus, ja, de de is het of is echt aan Belang? Dijsselbloem. Doe het niet. Wordt het niet. Ja. Wordt het zeker niet. Want je verliest gewoon alle kritiek uh, op de hele eurogroep. En er gaan een ja. heleboel zaken mis. Nederland is de betaler. Hè. De meeste andere landen ontvangen alleen maar geld. Dus die vinden het helemaal niet erg als er ja. wat misgaat. Of Nederland als er heeft ook wat corruptie plaatsvindt. Die zijn Mark helemaal draaien nog... uit de Nederlandse kassen. Mark Verheijen nog even. Uw partijgenoot Mark Harbers had dus zo zijn twijfels. Dat is twee weken geleden. Ja, hoe staat de fractie er inmiddels voor? Uh, uh, ik heb, we hebben daar geen fractiestandpunt over... Ja, omdat hij nog geen kandidaat is. Hij, uh, is uh, hij wordt alleen genoemd. Maar ik ben er ook wel terughoudend over. Je weet, als je iemand uh, kalt wilt stellen... en overleg, dan maak je een voorzitter. Ja. Dan heeft hij minder handelingsvrijheid. Dus je moet wel echt denken van... hoe los je dat dan op? Want Nederland heeft gewoon een bijzondere positie... Uh, in die eurogroep. We zijn gewoon een heel solide, stevig land. En we hebben dan ook stevige eisen daarbij... dat niet uiteindelijk... The <laughs> Uh, Zuid-Europa daarvoor het zeggen krijgt. Ja. Je moet je steeds afvragen: kun je dat als voorzitter nou beter, zoals mij Livos zegt? Of kun je nou uh, niet je eigen nee, agenda doorvoeren? Goed, dit is, dit is nou, tussen de twee stellen. coalitiepartijen nog wel even Mag een handig klein beetje. We weten het niet. Uh, en nee, je bent, zult, op, je kunt moet een, op, een heleboel op, verschillende dingen overdenken. Maar ik ben het niet eens met het Nederland. Echt alleen het, het, het Nederlandse belang is namelijk ontzettend dat het heel goed gaat met Europa. Dus in die zin hebben we gewoon een andere positie dan bijvoorbeeld het Verenigd ja. Koninkrijk. Maar dat gaan dat we niet doen beetje... door het geld maar over te dragen aan nee, Zuid-Europa. En je zult erover na moeten denken. Ik zeg zeker niet dat Jeroen Dijsselbloemen niet moet worden. Je moet erover nadenken van hoe vang je nou uh, dat mogelijke probleem... dat je minder je eigen positie kunt benadrukken. Uw twijfel is op? duidelijk. Goed, we hebben allemaal nog tijd voor één zin. Een goed voornemen, laten we zo afsluiten. Meili Vos. Uh, inderdaad, meer Europa politiseren. Zodat mensen daar ook uh, beter kunnen zien wat daar hè, de overwegingen zijn. Dat is uw politieke voornemen voor komend jaar. Barry Madlener, één zin. Zo snel mogelijk dit kabinet naar huis sturen... en een referendum houden over Europa referendum zelfs over Europa. Mark Verheijen tot slot een in 10 seconden. Lang, een jaar lang degelijk een beetje misschien saaie politiek uh, zodat Nederland Lekker. echt weer stappen kan zetten uh, naar voren. Niet allemaal dat gedoe en die gelletjes. Gewoon een jaar bestuur. Ik wens u daarmee heel veel sterkte en vast een goede jaarwisseling. Dank en tot volgend jaar. Samen thuis. Samen dros. De marathon interviews op Radio 1. Drie uur lang uitzonderlijke live gesprekken. Ze is een van Nederlands grootste dichters. Maakte bundels als Beemdgras, vliegen, strijklicht en botschool. Verder schreef ze de toneelstukken Leedvermaak en Rijgdraad. Die beide werden verfilmd. Judith Herzberg in dialoog met Chris Keijner. Het marathoninterview vanavond van 8 tot 11 op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Is jouw goede voornemen voor 2013 gezonder leven of je lichaam en geest beter in balans hebben? Kijk hoe je ook van die goede voornemens afkomt op agmeahelcenters.nl. Hoi! Oudjaarsavond is dit jaar een dag eerder. Zo nu doe ik lekker met pakken. 30 december, de Oudejaarsconferentie 2012. 30 december. Mijn konijn is dood. Vind ik leuk! Nederland 1, met de KRO. Kijk dus. Dit is Radio 1.